Volgens GroenLinks is het niet doorgegaan van de bezuiniging... vorige week in de hectiek van de onderhandelingen... niet in de stukken terechtgekomen, maar is er wel degelijk een besluit over genomen. Het ministerie van Financiën bevestigt dat de bezuiniging volgend jaar van tafel is. Voor de periode na 2013 zijn nog geen afspraken gemaakt. De eigenaar van koffieshop Going in Maastricht... is vanochtend opnieuw gecontroleerd of hij zich wel aan de nieuwe drugsregels hield. En daarbij heeft de eigenaar weer geweigerd een ledenlijst aan de controleurs te geven. Hij heeft nu een week de tijd om aan te geven waarom hij tegen de regels is ingegaan. En daarna moet duidelijk worden of de gemeente zijn koffieshop laat sluiten. De eigenaar is daar ook op uit, omdat hij dan een proefproces kan beginnen. Zo zei hij in het NCRV-programma Stam.nl. Nou, ik wou dat mijn tent nu even gesloten werd. Uh, om zo doen op die wijze uh, dat bevel tot sluiting in mijn handen te hebben. Want dan kan ik pas een stap naar de rechter nemen. Ja, maar... Ik ben er natuurlijk helemaal niet blij mee dat mijn zaak daadwerkelijk gesloten is. De koffieshop-eigenaar vindt dat de invoering van de wietpas leidt tot discriminatie. En daarnaast noemt hij de registratie van Nederlandse klanten een inbreuk op de privacy. De Nederlandse volleybalsters hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi in Ankara... Europees kampioen Servië verslagen. Verslaggever Maarten Tip, dat kun je met recht een stunt noemen. Dat is een, een hele stunt. Uh, Servië is de Europees kampioen, was absoluut favoriet in deze wedstrijd. Uh, Servië ook. Heel eenvoudig met 25 20 Maar toen ontwikkelde het een waanzinnig duur met setstanden van 28, 30 in de tweede set. 28, 26 in de derde set. Zet, je kwam zelfs op setpoint in de vierde set. Maar Nederland wist alsnog een vijfde set uit te slepen. En die won Nederland uiteindelijk heel overtuigend. Dus Oranje de kortste keren met 8-0 voor. Het werd uiteindelijk 15, 11, vijfde set. In een wedstrijd die alles in zich had. En een van de meest waanzinnige wedstrijden die ik ooit gezien heb. En nu nog zicht dus op de spelen ook. Wat zeg je? Ze blijven nu zicht houden op om zich te kwalificeren voor de, voor de Spelen, toch? Ze blijven inderdaad zicht houden om zich te kwalificeren met deze overwinning. Gisteren hadden ze natuurlijk voetbal van Polen. Uh, maar goed, het, het wordt nog heel moeilijk, want nu wacht de wereldkampioen. Maar ja, als je van de Europese kampioen kan winnen, wie weet? Verslaggever Maarten Tip. Een Zwitserse sportman is begonnen aan een zwemtocht van meer dan 1200 kilometer naar Nederland. De Zwitser wil de eerste mens zijn die van de bron naar de monding van de Rijn zwemt. Zijn de koorpoging begon vanochtend in een meer bij het Zwitserse bergdorp Andermatt. Omdat het meer nog bevroren is, moest eerst een wak worden geslagen. De komende weken wil hij zo'n 50 kilometer per dag afleggen, zodat hij op 31 mei in Hoek van Holland is. De Zwitser wil met zijn tocht aandacht vragen voor schoon water. En dan het weer. Vanavond neemt in het hele land de kans op een bui toe. Morgen valt er af en toe wat regen. De middeltemperatuur ligt dan tussen 12 graden op de Wadden... en 17 in het binnenland. Dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het bovendien een stuk frisser. Aan AWB-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag op dit tijdstip staat 40 kilometer file. Er zijn geen opvallende files bij. De langste files staan op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein bij elkaar 7 kilometer...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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1 met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst tijd voor cultuur. Radio-collega Jeroen van Kan van het programma De Avonden op Radio 6... zit tot bevrijdingsdag samen met drie schrijvers opgesloten... in het Kastroen Peregrini aan de Herengracht in Amsterdam. Letterlijk betekent dat de Burgt van de Pelgrim. In de Tweede Wereldoorlog was het het onderduikadres... voor veel jonge Joodse scholieren. Kernvraag... Uh, voor hen is, wat gebeurt er als je op zo'n historisch beladen plek een aantal dagen je vrijheid vrijwillig opgeeft? Jeroen doet dagelijks verslag op Radio 6 en hij ontvangt daar ook bijzondere gasten. Gisteren niemand minder, sprak zij Jaloers, dan de Amerikaanse schrijver Paul Auster. Anton de Goede. Toestredacteur, vertel verder. Ja, um... Je hebt een heleboel informatie gegeven, hè? want je hebt dus daar dat huis in Amsterdam. Niet het Anne Frankhuis, maar een ander legendarisch onderduikadres... wat veel minder bekend is, waar een oude mevrouw woont... Uh, Gisella van Waterschoot van der Gracht, nog steeds bijna honderd... die daar ooit met een gevluchte Duitse dichter Frommel, uh, Wolfgang Frommel, gewoond heeft. Mm -hmm. En eigenlijk in de oorlogsjaren zich al wijden aan beeldende kunst en literatuur... En nu is er een stichting, Castrum Peregrini, jij zegt het... die nog steeds aandacht besteedt aan cultuur, aan literatuur. Daar zit Jeroen van Kan, uh, nu met een aantal schrijvers... om te reflecteren op het uh, begrip vrijheid. Mm -hmm. uh, Jeroen. Antwoord. Ja, uh, we bellen je nu. Je bent met die schrijvers Dirk van Weelde en Maartje Wortel... Uh, vanaf uh, Koninginnedag daar op die plek. Ja? Niet om onderduikertje te spelen, wat sommige cynici zeiden... maar wel om dag en nacht te ervaren hoe het is op zo'n memorabele plek. Hoe is het? Ja, nou, het zijn eigenlijk twee dingen die we doen. Aan de ene kant reflecteren op het onderwerp vrijheid... en wat die vrijheid nu betekent in deze periode... en of er nog iets te verdedigen valt en zo, ja, wat dat dan is. En ten tweede eigenlijk een soort zelfonderzoek. Uh, wat gebeurt er met je op het moment dat je jezelf opsluit op een etage... waar je niet af kunt met een groep mensen die je eigenlijk niet zo heel erg goed kent? Wat gebeurt er nou met je? Dus dat is de persoonlijke onderzoeksvraag, uh, zou je hem kunnen noemen. Wat gebeurt er met je? Uh, nou, het is, uh, er gebeurt in ieder geval, wat mij betreft dan, iets anders met je dan wat je het heeft Ten eerste gaat deze plek heel erg in je systeem zitten. Je moet je voorstellen dat we in een vrij klein huis zitten. Uh, dat uh, volkomen is gevuld met Duitse boeken. Helemaal vol. Die niet meer gelezen worden al niet. Dit huis is helemaal in de oude staat. Dus het, uh, er is daar uh, in jaren niks gebeurd. Als dus je een boek uit de kast pakt, dan ligt een hele dikke laag stof op. Dus dat heeft ook iets... Het heeft iets merkwaardigs om op deze plek te zijn. En ik had me niet gerealiseerd dat het uh, zo ingrijpend kan zijn. om er niet uit te kunnen. om niet naar buiten te kunnen. Dat is een heel vreemd fenomeen. Jeroen, kan ja. ik jou één vraagje stellen? Tuurlijk, ik kan me voorstellen, je als, je, als je merkt inderdaad dat uh, je vrijheid kwijt bent. maar het is vrijwillig. Want ja. het enige wat, wat jullie niet hebben. wat gelukkig maar ontbreekt. dat is een permanente angst. Dus het lijkt mij heel ja. moeilijk om toch. Ja, dus. De, de omstandigheden waar die mensen destijds hier verbleven, dat is, die zijn onmogelijk na te doen. En gelukkig maar, het gaat juist om de, de, de wereld waarin we nu leven. En, en wat, er, wat er nog aan vrijheid en verdedigen valt. Oké, okay. ja. nu even naar Paul Ooster. Uh, ja. Er zitten hier allemaal fans in de studio. En die denken, ah, de nieuwe Paul Ooster is uit. Winterlogboek. Ja. Uh, eer, eerder in het Nederlands dan in het, uh, in, het, in het Engels. Hij is in Nederland om dat boek te promoten. En uh, hij is gisteren langs geweest. Wat vond hij van deze locatie? Nou, Hij was, hij was erg onder indruk. We hebben hem hier de ruimte laten zien. Onder andere, er staat hier in de hoek een pianola met onderin een uh, gat... Uh, waar het mechanisme van die pianola zat. En er konden onderduikers in. Dus ze was erg onder de indruk van deze, van deze plek. Ik kwam hier gisteren, zat hier... Uh, op de plek aan het raam... waar je een prachtig uitzicht hebt over, uh, over de Herengracht. En uh, hij betrok toen... Het, uh, uh, het zijn op deze plek... ook onmiddellijk op zijn boek. Laten we luisteren. Here we are in this safe house in Amsterdam... Uh, from World War II... where uh, you... In cordially invited me to to visit and I'm, I'm fascinated to be here and it, it seems so interesting to me that one of the last stories in the book should have been about World War II um, and it's the uh, an account again because the book is revolving around sensations and physical things it's an account of the only auditory hallucination I ever had in my life Mm -hmm. Hij zegt dus dat hij uh, uh, op deze plek uh, graag gekomen is... dat het hem fascineert... en dat het hem doet herinneren aan een uh, geluidshallucinatie. W ja, wa waar geluidshallucinatie doelt hij op? Zou de, ja, de, de juiste interpretatie... ja, de juiste vertaling zijn. Um, hij was in Duitsland... En uh, met zijn uh, Duitse uitgever is hij vervolgens naar Bergen-Belsen gegaan. Die vond dat hij daar uh, naartoe moest. Uh, hij is zelf een, uh, een zoon van een Pools-Joodse familie. Die weliswaar al ver voordat uh, de nazi's uh, Europa de uh, veilig en wel aangeland was in de Verenigde Staten, maar toch. Uh, hij had er altijd uh, tegenop gezien om dat te doen. Maar had daar toch uh, op dat moment zich uh, toe laten overhalen door zijn, uh, zijn uitgever. ging naartoe, uh, toe naartoe. En toen gebeurde er here lie the bodies of 50,000 Russian soldiers and uh, I think this fact of so many dead bodies standing lying right under where I was standing was so shocking and horrific to me I actually started hearing screams coming out of the ground I heard howling voices and um, het lasted voor 5 of 10 secondes, maar ik heb ze echt gehoord. En het was de dood calling up from, from under the ground. Paul, was gisteren in dat huis bij, bij jou, Jeroen? Ja. Yeah. Um... Hij kon dus de doden horen spreken. Tenminste, hij spreekt over een hallucinatie. Hè? Dus het ja. is een, laten we zeggen, een, een bovenmatige literaire verbeelding waar hij last van heeft, eerder dan van bovennatuurlijke gaven. Leidt het bivakeren op die uitzonderlijke plek daar bij jou al uh, tot fysieke reacties? Uh, behalve dat ik heel erg moe ben, maar dat heeft misschien te maken met, uh, met de hoeveelheid uh, dingen die hier moeten gebeuren. Uh, nog niet, nee. nee. nee. Ja, Oké. Okay. In de avonden dus, Tessel, ja. uh, uitgebreid verslag. Met Dirk van Weelden, met Maartje Wortel... die daar dus uh, reflecteren op wat is vrijheid, wat Vanuit is de essentie Kastroen daarvan. Vanuit Peregrini. En uh, ze zitten er niet helemaal alleen, want af en toe... wandelt er zomaar een heel bijzondere gast binnen, zoals Paul Olster. Dankjewel, Hester. Jeroen. Graag gedaan. Jeroen van Kan. En dan is het nu tijd voor ons buitenlandpanel vandaag... voor de eerste keer met Bernard Hammelburg. Uh, uh, hij is buitenlandcommentator van Radio Zender BNR... Voormalig correspondent in Amerika. Ik doe het wat uitgebreider omdat je hier voor het eerst zit. Daarvoor was je verslaggever over de hele wereld, waaronder Vietnam, Midden-Oosten. En je woont nog deels in Amerika. Hoe bevalt dat eigenlijk? Zo half hier, half, half daar. Oh, ik vind dat heerlijk. Ja. Uh, ik, uh, ik hou niet zo van wortels. Ik hoorde net dat fantastische verhaal over dat onderduikhuis. Ik ben zelf aanstaande zaterdag gast in de plantage Doklaan in Amsterdam, waar mijn eigen opa. Oma en ook mijn vader heeft gewoond. Mijn vader was de enige overlevende uit de Tweede Wereldoorlog. Dus dan doen wij ook dit soort dingen. En dat heeft misschien iets met elkaar te maken. Ik vind het lekker om te kunnen uitvliegen. En geeft een gevoel van veiligheid. Dus dat is een belangrijke factor. Als je maar weg kan. Als je weg kan. Ik ben ingezetene van de Verenigde Staten. Maar het is ook voor een journalist een paradijs om daar te werken. Dat weten jullie allemaal. Amerika is het voor journalisten ongeveer het makkelijkste plekje in de wereld. Want je krijgt altijd iedereen aan de telefoon. En je krijgt antwoord. En dat werkt snel en makkelijk. Dus het is... Uh, fijn om bij je werk te doen. En dan het allerbelangrijkste. Ik heb daar een zoon, een schoondochter... en sinds vijf maanden ook een kleindochter. Ja. Dus uh, daarmee de, vallen al, al de smoesjes ouder. van zojuist weer meteen weg. Ja. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay. en u, u, u hoorde hem al even, Chris Keijner, televisiecollega, VPRO... En die heeft ook van Amerika een specialisme gemaakt. Laten we het eerst even over die presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten hebben. Uh, de voorverkiezingen zijn wel en waar formeel nog niet helemaal afgelopen. Maar het is wel duidelijk uh, dat Midrom die de kandidaat voor de Republikeinen wordt, die het op moet gaan nemen tegen Obama. Zeker, ja. Nadat uh, Rick Santorum een paar weken geleden... Uh, toch nog, althans voor mij in ieder geval... maar voor de meeste Amerikanen geloof ik ook... wel een beetje onverwacht uh, opeens uit de race stapte. Misschien door ook wat persoonlijke redenen. Hij heeft een zieke, gehandicapte dochter. Is het over. De enige die nog... Uh, er zijn nog twee tegenkandidaten... waarvan er één, uh, Ron Paul, tot het eind doorgaat... omdat hij nou eenmaal zijn ideeën wil verspreiden. Maar die, die maakt geen hmm. enkele kans. En Newt Gingrich heeft al aangekondigd dat hij ophoudt... maar probeert nog wat boeken te verkopen. Dus die loopt nog even door, maar En dan is het, vroeg, het een paar weken geleden ook al. Toen was het allemaal nog iets minder duidelijk, maar wel ook al redelijk duidelijk. Dan hoeven we ook op die conventie niet ineens nog vanuit het niets heel iemand anders nee, te verwachten. Nee, nu dat meer. gaat niet meer gebeuren. Nu niet meer. Het hele republikeinse establishment heeft zich al zo'n beetje achter Romney geschaard. Nee, gaat ja. niet meer gebeuren. Bernard? Ja, dat kan ook technisch niet, want de manier waarop het werkt is dat je tijdens die voorverkiezingen... Uh, vertegenwoordigers ja. verzameld en uh, ja, hij gaat nu of deze dagen op, over de grens. Dan heeft hij er dus voldoende en dan is hij het ook formeel. Dus die conventies is alleen maar een feestje voor de leden ja. uh, en die kunnen verder niks meer. En wat je dan hebt zijn twee. Dat is wel jammer. Ik had liever Gingrich gezien, omdat het veel leuker is om naar te kijken. Dat is een straatvecht, <lacht> <Ja>. <lacht> echt uh, met zo'n beetje vervommeld pak en zo en dan tegen die elitaire uh, Obama. Dat had mij ontzettend leuk geleken. En nu krijg je twee elitaire mannen, eigenlijk allebei een beetje saai. Dus voor de, voor de kiezer is het een stuk minder spannend. Maar, maar die inmiddels toch wel lekker aan straatvechten zijn geslagen. Jawel, jawel, ja? jawel. Er was natuurlijk nu, daar hadden wij het net, Chris en ik, voor de uitzending het even over. Dat ja. fantastisch incident. Uh, dat uh, Obama heeft gezegd, uh, die Romney die zou nooit het lef hebben gehad... om Osama om te leggen. Ja. En uh, uh, daar, Romney heeft een katastrofale fout gemaakt door daarop te reageren. Het was een soort Geert Wilders-tweet, uh, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Hij had gewoon zijn mond moeten houden, ja, maar hij ging erop in. En ik hoorde van een goede bron op het Witte Huis... dat Axelrod, David Axelrod, de, de adviseur van Obama op het moment dat Romney al aankondigde dat hij iets ging zeggen... een vreugdedansje <laughs> maakte door de Kamer. Zo het. We Het was ook wel behoorlijk filein, die... hoor. Want Het was een, een, een, een verkiezingspotje vorige week, een videofilmpje... over het feit dat Obama uh, Osama te pakken had gehad... wat ingesproken werd door Bill Clinton, ja. ook al opmerkelijk natuurlijk. En nou, dat ging over Obama en hoe goed hij te gaan. En opeens kwam die twist van wat zou met Romney gedaan hebben... en grepen ze terug op een oud citaat van Romney die ooit Obama verweet dat hij tijdens de verkiezingscampagne had gezegd... ik wil wel hard ingrijpen in Pakistan als dat nodig zou zijn. Mm -hmm. En toen heeft Romney gezegd, dat moeten we niet doen. We moeten niet alles uit de kast halen om die man... En dat fragmentje hebben ze eruit ja. gepikt. En ja. hij was ook nog zo dom om niet alleen om te reageren... maar om te zeggen van nou, uh, dat kan Obama wel zeggen... maar zelfs Carter had dit gedaan. Refererend aan het feit dat Carter in Amerika... zo'n beetje de grootste politieke slappeling is die ze ooit gehad hebben. Maar dan net Carter heeft iets vrij dappers gedaan. Namelijk geprobeerd ja. toen de gijzelaar... Ja. uit de ambassade in Teheran te halen. Dat is mislukt. Waardoor het feit dat het nu bij Obama gelukt was. ook weer eventjes in de belangstelling kwam. Dus het was nog een domme reactie. Ook. En, en Carter ja. heeft vrede tussen Israël en Egypte uitonderhandeld. Dus dat is ook. Dat is maar iets wat is het, in de geschiedenis. Het is wel ja. grappig, want we hebben het dus nu over Obama. die, die speelt heel erg ineens. Die, nou, die Osama-kaart is duidelijk. maar überhaupt een beetje het buitenlands beleid-kaart. Terwijl ons altijd ja. hier geleerd is door iedereen. daar moet je in Amerika helemaal niet mee aankomen. Hij is ineens. Daar hey, wil je de verkiezingen niet mee. Nee, nee. Met, nou ja. met... dat is ook zo. Dat is ook zo. En uh, het is heel simpel. Uh, mijn stelling is voor de Amerikanen gelden maar twee dingen. Dat zijn de benzineprijs en de werkloosheid. Als die, als die allebei naar beneden gaan... Ik hoor dan, je huizenprijzen niet noemen. Is, nee, dan is Obama spekkoper. Jawel, het is allemaal ook belangrijk. En ook gezondheidszorg en ook al die andere dingen. Maar de, de kern, naar mijn idee, mm -hmm. is werkgelegenheid. Want dat is voor de Amerikanen echt erop of eronder. En ook die benzineprijs, daar kunnen we om lachen. Maar de gemiddelde Amerikaan rijdt van laten we zeggen bussen naar uh, Maastricht elke dag uh, om Op zijn kinderen hier. weg te brengen en naar het werk en weer terug mm -hmm. en met die enorm uh, gestegen bezitprijs is dat echt een probleem. Mensen hebben echt in hun daar heb je hem weer huishoudboekje mm -hmm. echt een probleem. <laughs> Um, uh, en dat heeft Obama ook zelf al gezegd in de campagne. Daar heb ik een probleem, dat moet naar beneden. Als hem dat lukt, is hij spek ja. En buitenlandse kwesties interesseren de Amerikanen eigenlijk niet. Maar waarom niks. begint hij dan überhaupt erover? Uh, om twee redenen. In de eerste plaats is uh, die stunt met Osama natuurlijk een cowboy-stunt. Uh, ja. uh, en dat is wel leuk om te vertellen. In de tweede plaats kosten die oorlogen tot nu toe nog steeds iets van 350 miljoen dollar per dag. En het is in een campagne natuurlijk wel lekker om te zeggen dat je dat eruit kunt krassen. Hmm. Het is een beetje demagogie, want een deel daarvan gaat weer naar de oorlogsindustrie en naar de salaris van de soldaten. Dus, maar alles is demagogie in verkiezingen. Maar het is in ieder geval een, ja. een, een, aardige, een aardige truc. En, uh, en dan tenslotte, wat er nu daar zich in Afghanistan afspeelt. Het is natuurlijk mooi om te kunnen zeggen: we hebben nu de oorlog officieel beëindigd, want dat is de boodschap. Ja. Uh, dan zeggen Amerikanen: nou, dat is mooi, dan zijn we uit deze oorlog weer weg. Um, en uh, daar blijven dan wel soldaten daar... maar dat heeft vooral te maken met uh, het... het het hebben van basis of mensen of special forces... die eventueel iets kunnen doen tegen Iran. Dat heeft verder niks meer met Afghanistan te maken. Nee. ben je het eens met dat het ja, ja, ja. daarom daar, gaat daar, gaat om... Er speelt natuurlijk nog wel een derde ding. Dat gaat over nationale veiligheid. En dat is altijd het terrein van de republikeinen. En de republikeinen zeggen altijd... de democraten zijn daar niet goed in. Die zijn te slap, die durven niet genoeg. Dus als Obama zich als een, een, een, een harde commander-in-chief kan profileren, dan zal hij die kans niet laten lopen. En dat kon hij hier natuurlijk. Dus, hm. uh, ja. Nou, het woord Iran viel al even. En olie, want benzine. Een mooiere brug kunnen we niet hebben, Ger. Mm -hmm. Ja. Het, nee. nou, het, het feit namelijk dat, dat uh, Iran uh, en Amerika, laten we daar even toe beperken... in elk geval weer min of meer on-speaking terms zijn. Er wordt weer gepraat, er wordt aan tafel gezeten. Er is nadat gepraat, we, er ja. is gepraat he, in Turkije al nadat ja. we maanden uh, uh, niks anders hoorden... dan boycott en verder gaan nog, uh, we gaan bombarderen, er komt oorlog. En, ja. er al, en er wordt al gesuggereerd om er even af te maken... want dat conflict gaat natuurlijk over het vermeende produceren... van atoomwapens door, mm. i, door uh, Iran en daartoe moet je... Tegen Werken, dat zij uranium gaan opwerken. Maar nu schijnen er weer verhalen, geruchten te gaan dat de Verenigde Staten-Iran dat wel wil toestaan tot een bepaalde mate. Ja. Dus nou, is de angel er verrijking, dan uit? Ja, de, ja, ja. Verrijking, verrijking tot een bepaald niveau. Hè. Niet, niet tot het, het, het misschien alleen tot een 5% niveau. Dan je, ja. En dan niet tot een 20%. Maar het is een, het is een verschuiving. Er waren wat. wat... Stemmen uit het Witte Huis die deze week tegen journalisten zeiden dat Amerika eventueel misschien wel bereid was om, om Iran enige verrijking toe te staan. En ik denk, maar, maar Bernhard moet ook maar zeggen wat hij ervan denkt, dat dat inderdaad veel te maken heeft met een angst in het Witte Huis. Dat als het misgaat met Iran voor de verkiezingen, dat dan die olieprijzen de pan uitreizen en ja. dan kan Obama het vergeten. Echt. Absoluut, hangt allemaal met elkaar samen. Er zijn een paar interessante dingen. De, een aantal militaire experts in de Verenigde Staten. En de twee belangrijkste, misschien wel mensen in Israël op dit gebied, de net ja. afgetreden. Directeuren van de Mossad en Bet is dus de binnen- ja, en de buitenlandse veilig veiligheid. En de veiligheid. Ja. hebben allebei tegen Netanyahu en Barak gezegd: Nou, het valt misschien wel mee. En de chef-staf. En de, chef de chef-staf, chef's misschien, misschien, misschien komt die atoombom ja. er helemaal niet, dus waar maken we ons zo druk over? Maar is dat gebaseerd op, op echt een analyse van de situatie of zit er een politiek verhaal achter? Allebei. De analyse is dat de boycott die door westerse landen is ingesteld echt begint te helpen. Iran hangt zo langzamerhand... aan elkaar met paperclipsen en plakband. Het land heeft er echt last van. De helft van de tankervloot van uh, Iran... dobbert op het ogenblik vol op zee. Ligt, op anker, uh, ligt voor anker op allerlei Kunnen plekken. De spullen niet, de Kunnen de spullen niet, kwijt? spullen niet meer kwijt. Dus het begint pijn te doen. Vandaar ook dat, die, waar, dat, dat wat Tesla net zei... Waar die, dat die gesprekken weer op gaan komen. Dus, ja. dus de, de, de, de voorstanders van die boycott... Die, die roepen nu misschien wel terecht... kijk eens, het, het lukt... Uh, en uh, de mensen die altijd hebben getwijfeld of Iran wel een atoombom wil of kan. Die krijgen misschien ook een beetje gelijk. Mijn eigen analyse is altijd geweest dat Iran in elk geval de technologie wil kunnen hebben hmm. om hem te maken. Ja. Maar het ja. is als, ook als een soort ouderwets koude oorlogsevenwicht. Dat is wat ze, ze willen kunnen zeggen. We hebben hem hmm. zonder dat ze hem misschien echt produceren. Maar ik denk dat het van met gaan. name... Uh, die, die twee uh, veiligheidsdienstmensen in Israël... en ook wel van de chefstaf ook een echte militaire analyse is. In die zin dat, ze, dat zij denken dat een aanval nu het Iraanse uh, nucleaire project nooit zal stoppen... en eigenlijk alleen maar zal versterken. Ja. En dat ze bang zijn voor... want Netanjahu krijgt verkiezingen... Uh, dat ze bang zijn voor wat zelfs een van de twee gezegd heeft... de messianistische manier waarop uh, Barak en uh, Netanyahu in Israël politiek aan het blijven zijn. Ja, maar kijk maar eens op de kaart... Het is voor een f Even voor f, de duidelijkheid: ja. is de minister van Defensie van Israël dat u niet Sorry, denkt dat jij Obama ja. Ja. bij de voornaam noemt? Ja. Nee, dat Nee, die andere barak. Maar het is, je kijkt, als je op de kaart kijkt, zul je zien dat het voor een F15 of een F16 bijna niet mogelijk is om vanuit Israël naar. Iran te vliegen. Je hebt 120 vliegtuigen nodig... om zo'n aanval uit te voeren. Die moeten dan in de lucht worden bijgetankt. De Israëli's zijn nu aan het onderhandelen met een van de voormalige stands... in de voormalige zuid sovjet unie om daar een basis in te richten. Zodat ze misschien daarvan kunnen doen. Maar ze moeten over Jordanië en over Irak... of ze moeten helemaal omvliegen om Turkije heen. Mm. En dan... Het is een onvoorstelbare operatie. En wat die veiligheidsman dus zegt, heel terecht... is het is allemaal een beetje erg... Uh, uh, het klinkt allemaal zo simpel, maar... En iedereen kan wel roepen, nuke Iran. Dat is een verhaal dat je ja. in Israël... Noemt een till they glow, hebben we het in in zeggen. Maar, maar het is technisch helemaal niet zo makkelijk uitvoerbaar. Nee. En misschien wel onuitvoerbaar. En het is dus verstandig dat militairen... die mm -hmm. als puntje ja. bepaalt, je komt vaak veel verstandiger zijn ja, dan politici... En politici ja, die politici nu het, ja. tot de orde beginnen te roepen. Ja, we zagen het op de Balkan ook. Er waren allemaal politici en, en, en politicologen en stukjeschrijvers... die om oorlog riepen. En die uh, militairen die zeiden, rustig aan. Aan, want je weet niet waar je over begint. Precies. Ja. Laten we naar de Franse presidentsverkiezingen hey, gaan. Gezellig. Nog even. Ja. Vanavond is het eerste grote debat tussen president en Sarkozy en zijn uitdager. Ja. Hè? En het laatste begrepen we. Er en waren laatste... er drie aangekomen. Ja, want hij wilde dat ja. die Sarkozy, Sarkozy wilde dat niet. We, we kunnen maar één ja, avond De Hollande nee. dacht, de socialisten, dat gaan we helemaal niet doen. Eén keer is genoeg. Het is wel 2,5 uur. <laughs> Wordt ja, dat spektakel, het dus, Nou, het zou kunnen. En, uh, ik, ik denk, meneer Hollande is geen geweldige debater. En Sarkozy natuurlijk wel. Dus het spektakel zal vooral van Sarkozy komen, denk ik. En Hollande moet natuurlijk in deze fase, omdat hij voor staat, moet hij vooral heel blijven en overeind blijven. Maar mm -hmm. als je ziet wat er de laatste dagen gebeurt... De, de, er wordt flink met modder gegooid. Uh, mm. Sarkozy wordt er door een oud-hoofdredacteur uh, van Le Monde van beschuldigd... dat hij zich door Gaddafi heeft laten betalen in de verkiezingscampagne. Uh, waarop Sarkozy terugslaat met het feit dat Dominique Strauss-Kaan... op een feestje is verschenen van een uh, hoge uh, socialistische partijbonds... waar iedereen van geschrokken is. waarop je dan maar. Wa waarop uh, waarop uh, een, een, een kameraad van uh, Sarkozy, de, de vriendin van François Hollande... die Trierweiler heet Rottweiler noemt. <lacht> ja. Het is allemaal reuze gezellig ja. en het wordt steeds gemeen. Maar weet dus, je, is het niet zo, Werner, dat het op deze manier wel bijna een beetje moet? Want inhoudelijk, als je puur kijkt... Als het gaat bijvoorbeeld om Europa en de economie, is er niet zo ontzettend veel verschil. Nee, en, en die de twee. vraag: het is gaat echt om die twee personen. Is helemaal waar. Hm. Uh, ik geloof dat uh, Hollande nu in de peiling iets van 7% voor ligt. Ja, uh, 53, 47. Uh, ja, en Sarkozy is een straatvechter. Dus die wil nu deze kans grijpen om 2,5 uur lang te kijken... of hij daar nog iets aan kan doen. Want als je binnen de marge komt, hè, 4 of 5%, mm -hmm. dan, dan uh, is zo'n peiling niet meer betrouwbaar. En dan heeft hij nog een kansje. Uh, maakt het veel uit? Nee. Want je hebt in Frankrijk een paar hele grote problemen. Er is geen midden- en kleinbedrijf. Dat bestaat daar niet of nauwelijks in Frankrijk. Je hebt 10, 12... Hele grote multinationals, waarvan de aandelen in buitenlandse handen zijn. De Fransen hebben bovendien een paar rare makkers. Ze hebben een hekel aan werken. En elke keer als een president, of het nou Hollande wordt of Sarkozy is... vrienden, zullen wij eens aan het werk gaan... is binnen tien seconden ligt het land plat, meteen stakingen. Maar je uh, ook nog niet iets anders, Bernad, aan ja. de hand. Mij is wel eens verteld, jaren geleden, Ger... als je de Franse politiek bekijkt, moet je één ding altijd het achterhoofd houden. Een Fransman is in de eerste plaats, de tweede plaats, de derde plaats Fransman. Dan komt er een hele tijd niks en dan is hij of socialist. En dat is de volgorde van de prioriteiten. Speelt ja, dat, dat hier ook? Speelt hier zeker, maar dat geldt voor alle grote volkeren. Dat hebben Duitsers ook een beetje. Dat hebben Italianen, dat hebben Amerikanen zeker. Mm -hmm. uh, en dat is voor mensen zoals wij uit een klein land... altijd een beetje moeilijk voorstelbaar. Mm -hmm. He, dat, wij zijn veel gefragmenteerder. Maar dat ja. is waar. Ze zijn ja. in de eerste plaats uh, uh, uh, Fransman of Frans vrouw, En mm -hmm. ze, ze, dat dat, geldt, dat, is, dat leeft enorm sterk. Maar ik ben benieuwd... Uh, hoe het inhoudelijk loopt, want ja. uh, uh, Hollande zal wel gaan winnen... en die heeft nu al gedreigd dat hij strepen wil halen... door de, het akkoord wat in Europa net is gesloten. Stabiliteitspact gaat eraan. Ja. Ja. Hebben wij is, met die 3% gehaald? We hebben net die 3%. 3 procent, Frankrijk is een, is, ja. is, is, zit in de gevarenzone Hij is een hele grote economie. Uh, keert meer aan AOW-uitkeringen uit dan het totale bruto nationaal product. Dus hebben nog een paar probleempjes op te lossen. En ik ben dus ontzettend benieuwd. Dus het, ja. het Mercosur, dat zal op gaan houden. Dat wordt niet, zoals sommigen nu zeggen, frangelle. Nee, Dat zal het niet worden. Het Vraag, zullen geen grote vrienden meer het, je zijn. Je weet het, dan, kijk, je weet het nooit, maar uh, ik denk wel dat het Hollande wordt. hoor. Kijk, het, het gaat, het, waar het nu eigenlijk om gaat, is dat links zich verenigd heeft achter Hollande. Terwijl uh, Marine Le Pen heeft gezegd, ik ga zonder blanco ja, stellen. Ja. En ik denk dat in dat soort verhoudingen Sarkozy het niet kan winnen. Oké. Okay. Chris Keijnen hoorde u als laatste. Hartelijk bedankt. En Bernard Hammelburg voor het eerst en hopelijk niet voor het laatst. Buitenlandcommentator van BNR, te gast bij ons in het Buitenlandpanel. Dit was de villa voor vandaag. Wij zijn er morgen weer, Ger, vanaf half vier. Yes. En zometeen meteen na half vijf. Het Radio 1 Journaal met Rick van der Westerlaken. Rick. Ja, klopt. We gaan uh, voorbeschouwen voetbal. Ajax kan vanavond ja. kampioen worden. We zijn in Amsterdam bij de Arena en uh, op het Leidseplein. Het wordt natuurlijk ook vooral spannend wie er tweede gaat worden. En uh, we praten over de aanhouding van een van de verdachten van uh, de moord op een Haagse juwelier. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren niet alleen hun foto's gepubliceerd, maar ook hun namen verspreid. En uh, we gaan uh, verder praten hierover. Wordt dit de nieuwe manier van opsporen? We gaan het horen. Oké. Okay. Eerst luisteren we naar de hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Bij een overval op een strijderij in Dordrecht is een van de twee daders gewond geraakt. Waarschijnlijk door een politiekogel. Mannen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Tweede verdachte wist ontsnappen en is nog steeds spoorloos. En op het Mediapark in Hilversum is de plakketten teruggelegd... die de plek markeert waar Pim Fortuyn is doodgeschoten. De bronzen gedenkplaat is twee jaar geleden weggehaald vanwege verbouwingen op het terrein. Zondag is het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Dat is het belangrijkste nieuws voor dit moment. Aan de b verkeersinformatie Er staat in totaal 80 kilometer file. Dat is wat minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Daar heeft de verkeer nu ook last van flinke regenbuien. de A13 de Haag richting Rotterdam staat tussen Delft en Knoop het kleinpolderplein 6 kilometer file. de A15 Europoort richting Rotterdam voor Spijken Nisse 6 voor Knopend Vaanplein 4. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 5 kilometer. A20 van Holland richting Gouda voor Knopend de Bresseplein 9. De A50 Arnhem-Os tussen Heteren en Knop het Valburg, 4 kilometer, daar staat een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Het NOS Radio 1 Journaal, Rick van de Westerlaken. Een heel goedemiddag. Ondanks jarenlang protest mag in de polder tussen Alkmaar en Bergen... gas onder de grond worden opgeslagen, zo heeft de Raad van State vandaag bepaald. En een Belgische bank wordt gechanteerd door hackers. Ze dreigen gegevens van die klant te publiceren... als ze niet 150.000 euro van de bank krijgen. En Kamervoorzitter Gerdy Verbeet keert na de verkiezingen niet terug als Kamervoorzitter. En wij gaan haar zo vragen waarom. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Maar uh, we beginnen met voetbal. Ajax, uh, dat kan uh, het kampioenschap bijna niet meer ontgaan. Ze moeten vanavond dan wel winnen van VVV Venlo in de Amsterdam Arena. En de supporters die, uh, verzamelen zich al in Amsterdam, in de stad. En Jeroen de Jager is op het Leidseplein. Jeroen, is het daar al druk? En toen viel er een grote stilte. Ik weet niet of de verbinding uh, tot stand wordt gebracht... En wij gaan even door met een ander Rick? Oh. Ja, ik hoor jou nu ineens, Jeroen. Hoor je mij? Ja. Is het daar druk? Ja, ik hoor je. Oké, okay, heel goed. Nou, um, het is, uh, Rick, in die zin druk dat het gebruikelijke uh, terrassengezelligheid is. Uh, en natuurlijk zitten daar de shirtjes tussen. Wie ben jij trouwens? Oh, je hebt geen naam achterop staan. Nee, maar je ziet de Eriksens, de Jansens zitten allemaal in een Ajax-shirtje. Nog niet. En... De verbinding is helaas verbroken. We proberen later weer contact te zoeken met Jeroen de Jager bij het Leidseplein. We gaan eerst even naar een ander onderwerp. Alle protesten hebben niets geholpen. Want in de polder tussen Alkmaar en Bergen... komt Nederlands grootste ondergrondse gasopslag. Omwonenden en de, de gemeente waren tegen. En er kwamen protestacties en ze procedeerden tot aan de hoogste rechter. Maar de Raad van State veegde al die bezwaren van tafel tot groot verdriet van wethouder Alwin Hietbrink van de gemeente Bergen. Nou, we zijn ontzettend teleurgesteld. We hebben de afgelopen jaren veel stappen genomen... om onze zaak te bepleiten bij de, bij de rechter. En de uitspraak laten we aan duidelijkheid niets te wensen over. We zijn op alle punten in het ongelijk gesteld. Dus dat betekent dat hier over een maand of twee, drie... de werkzaamheden gaan beginnen en de boortoren wordt geïnstalleerd. Er komt een boortoren, maar wat gaat er hier precies gebeuren? Er wordt hier twee, 2,5 jaar lang dag en nacht geboord. Er komen 15 nieuwe putten. En in die putten wordt gas opgeslagen en vervolgens doorverkocht. Dus het wordt er in en uit gepompt. En als je erop kijkt, dan zie je alleen maar wat buizen, een paar bouwketen. En dat allemaal verhuld achter een omheining van zwart landbouwplastic. Als het gas goedkoop is, in de zomer kan het vol worden gepompt. En in de winter, als we allemaal wat meer gas nodig hebben, dan wordt het er weer uitgehaald. Wethouder Alwin Hietbrink. Ja, en uh, dat is ook niet het uh, probleem. Het probleem is dat het een seismisch instabiel uh, gebied is. Een van de weinige plekken in Nederland waar dat voor geldt. Uh, en dat alle deskundigen ook hebben aangegeven dat hier een uh, aardbeving van 3,9 op de schaal van Richter kan uh, ontstaan door die gasopslag. Uh, en dat uh, kan uh, allerlei sch schadelijke gevolgen met zich meebrengen. Dat was het punt waar we naar de Raad van State zijn gegaan. Nou ja, we hebben uh, geprobeerd om uh, van het begin af aan, toen de plannen bekend werden... Uh, daar inhoudelijk naar te kijken en daar commentaar op te leveren. Zegt Simon Nix, uh, buurtbewoner en actievoerder hier. We staan bij een terrein wat al aardig lijkt op een gasveld. Tussen de weilanden, een hoop uh, metaal, uh, gebouwtjes, leidingen... Er wordt gewerkt, zo is te zien. U zegt dat er zijn meerdere aardbevingen geweest. Wat voor gevolgen hebben die eerdere aardbevingen gehad? Die aardbevingen hebben schade veroorzaakt aan een groot aantal huizen. In totaal zijn er zeker 5000 huizen waar meer of mindere schade aan ontstaan is. En omdat dat niet altijd meteen ...onderkend is dat dat van die aardbevingen gekomen is... ...zijn er heel veel mensen die scheuren in hun muren hebben... ...en daar uh, ja, nog steeds uh, uh, de gevolgen van uh, ondervinden. Alwin Huitbrink, wethouder... En als de gemeente Bergen daadwerkelijk gaat schudden, wat, uh, wat gaat er dan gebeuren? Nou, er moet uh, een calamiteitenplan komen voor uh, als het echt fout gaat. Stel dat er een blow-out, dat is het eerste scenario, zou komen. Daar wordt door de veiligheidsregio nu een plan voor uh, gemaakt. Een blow-out, wat is dat? Uh, uh, als het gas naar boven toe komt zeg maar, en een soort explosie gaat optreden. Nou, ook daarvoor moet je een soort calamiteitenplan maken. Ja, en er wordt nu een soort inventarisatie gemaakt van hoe de huizen er nu bij staan. Nou, als er dan een aardbeving optreedt, dan moet er worden gekeken... Van, nou, is er een causaal verband? En dan kunnen mensen een schadeclaim indienen bij Taka. Het is niet anders? Het is niet anders. U hoorde Alwin Hietbrink, wethouder van de gemeente Bergen... in gesprek met Matthijs Holtrop. En Taka Energy is de exploitant van het gasveld. En na vijf uur spreek ik met de directeur daarvan. Goed, we gaan nog even terug naar het Leidseplein in Amsterdam... naar verslaggever Jeroen de Jager. Uh, ik vroeg je net, Jeroen, uh, of het daar al druk was... en toen viel de verbinding een beetje weg. Um, hoe is het daar... Het is gebruikelijke terrasjes gezelligheid Rick op dit moment, met natuurlijk wel her en der wat Ajax-shirtjes, de Eriksens, de Jansens, die heb ik gezien. Het zijn vooral de mensen die van ver komen, die hier nu al zijn, want zelfs uit Eindhoven zijn de supporters hier. Dus ja, gemoedelijk. En dat gaat nog wel veranderen. Ja, en vanavond alleen geen huldigingen, want dat is dan morgenavond bij de Arena. Is dat nou een onderwerp waar mensen teleurgesteld over zijn? Nou, eerlijk gezegd uh, moet ik ze daar nog eens even over bevragen. Uh, ze zitten hier nog gezellig. Dus, uh, wat, wat ik vooral ook even wilde vertellen is de maatregelen die genomen zijn hier. Okay. Uh, er zijn nu nog terrasjes hier. Die gaan direct weg. Uh, vervolgens dus, nu wordt er nog uh, gedronken uit glazen. Maar dat worden allemaal plastic glazen. Uh, de mensen hier, de, de horeca-ondernemers, die hebben beveiligingspersoneel bij de deur staan. Er zijn hier geen grote schermen trouwens. Je kunt de wedstrijd hier niet op schermen zien. Je moet in de cafés uh, op de televisies gaan kijken. En ja, de huldiging inderdaad dus morgen. En hebben jullie daar trouwens, vinden jullie dat vervelend? Dat die huldiging morgen uh, er is? Maar je moet weer een echte dag naar Amsterdam te komen. Dat is natuurlijk wel vervelend. Dat is natuurlijk los van de wedstrijd. Volk Had je die van was... nu gehad? Ja, net zoals vorig jaar, gewoon na de wedstrijd. Dat is natuurlijk wel beter. Nou, dat is dus meteen een antwoord op jouw vraag. Althans van de één supporter. Maar ja, die moet helemaal uit de Eindhoven komen. De mensen die uit Amsterdam komen, die zullen er uh, misschien wat minder moeite mee hebben. Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Dank je wel voor nu en tot later. Het is acht minuten over half vijf. Het gaat eens een keertje niet slechter, maar zelfs ietsjes beter met Griekenland. Tenminste, kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft Griekenland opgewaardeerd naar CCC, oftewel triple C. We gaan naar Michiel Verduin, econoom bij de Rabobank. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, moeten ze hier nou in Griekenland blij mee zijn? Nee, dat is helaas niet het geval. De aanpassing van de kredietwaardigheid is slechts een technische aanpassing omdat de herstructurering van de staatsschuld recentelijk is afgerond. De rating was eind februari verlaagd vanwege, ja, vanwege deze herstructurering. Ja. En nu deze is afgerond kan de status ook worden opgegeven. Maar dat betekent dus niet dat ze dan makkelijker geld kunnen lenen, begrijp ik van u. Nee, nou Griekenland is eigenlijk al een tijdje afgesloten van, van de kapitaalmarkt. Dus de, de nieuwe rating van deze staatsobligaties geldt eigenlijk voor... Uh, de huidige bezitters, dus de bestaande bezitters van, uh, van Griekse staatspapier, mm -hmm. uh, die via die herstructurering in, uh, in bezit zijn gekomen van nieuwe uh, Griekse staatsobligaties met een langere looptijd. Uh, en die dus nu die nieuwe rating hebben gekregen van CCC. En gaat het nou nog lang duren voordat Griekenland dan weer wel een markt, uh, op de markt geld kan lenen? Nou, er is een, uh, Griekenland zit op dit moment in een uh, pakket... Uh, uh, uitgegeven door het uh, IMF, het Inter Inter Internationaal Monetair Fonds, en uh, Europa... Dat pakket loopt tot en met 2014. Uh, nou, dat gaat eigenlijk om het feit dat Griekenland een aantal uh, structurele hervormingen moet, door, moet doorvoeren. En ook uh, moet zorgen dat het huishoudboekje weer op orde komt. In ruil daarvoor uh, worden zij afge, afgeschermd eigenlijk van de financiële markt. En krijgen zij financiële hulp yeah. vanuit, uh, vanuit Europa en het IMF. Uh, nou ja, na die periode is het afwachten of Griekenland voldoende, in voldoende mate uh, ja, erin geslaagd is om het vertrouwen van de markten te herwinnen. Als dat het geval is, dan zullen zij uh, langzaamaan uh, ja, terugkeer tot, tot de markt kunnen realiseren. Als dat niet het geval is, dan uh, zal er wellicht uh, nieuwe hulp noodzakelijk zijn. Ja, en dan zijn er aanstaande zondag ook nog verkiezingen. Um, ik kan me zo voorstellen dat het bezuinigingspakket... wat, uh, wat uh, van Europa afgedwongen is, dat dat uh, een belangrijk thema is daar natuurlijk. Ja, dat is absoluut een belangrijk thema. De Grieken hebben eigenlijk uh, ja, de keuze in handen. Uh, willen we accepteren dat we aan die voorwaarden van voor financiële hulp gaan voldoen of niet... Uh, twee partijen hebben eigenlijk uh, vooraf aangegeven, dat zijn twee grote partijen, om aan die voorwaarden uh, van Europa te willen gaan voldoen. Uh, om die te willen invullen. Uh, de huidige peilingen laten zien dat deze twee partijen, dus de, eigenlijk de pro-Europese partijen, een zeer krappe meerderheid in het parlement kunnen behalen. Dat gaat dus nog wel spannend worden. Mm -hmm. uh, maar daarbij moet ook worden gezegd dat eigenlijk wie de verkiezingen ook wint... Uh, het zal ja, na die verkiezingen zeer lastig zijn om alle hervormingen, uh, ja, die straffe hervormings- en bezuinigingsagenda helemaal door te voeren, omdat het toch maar een beperkt draagvlak lijkt te zijn in Griekenland en omdat er ook veel weerstand is, uh, weerstand is vanuit uh, bepaalde groepen om, ja, om die agenda helemaal door te voeren. Ja, en dus moeten we ook maar afwachten inderdaad of er überhaupt een coalitie komt... en of die coalitie dan in staat is om al die bezuinigingen uh, wat dat betreft uh, uit te voeren. Ja, absoluut. Ja, dat is zeker niet, uh, dat is zeker niet gezegd. En dan uh, is natuurlijk de vraag of uh, Griekenland dan weer, als het niet lukt... weer aan moet kloppen bij de uh, Europese Unie. Ja, dat, dat, kan, dat is inderdaad, dat zou dan uh, of in de periode tot en met 2014 kunnen gebeuren... of als Griekenland tot en met 2014 netjes aan de regels houdt... eventueel ook nog daarna, en dat kan zeker niet worden uitgesloten... Um, ja, ...het zal lastig genoeg zijn om aan die voorwaarden vanuit Europa te voldoen. Uh, er zijn een aantal politieke risico's, er zijn ook een aantal implementatierisico's. Dat wil eigenlijk zeggen van, is, ja, is Griekenland politiek bereid... Om, uh, om de pijn op dit moment te accepteren. En is Griekenland ook bureaucratisch gezien in staat om de uh, hervormingen uh, ja, door te voeren. Dus dat zijn twee grote risico's. Uh, die, ja, die zeker niet uh, uitsluiten. Dat er, uh, dat er nieuwe hulp noodzakelijk uh, is. Ja, nou goed, het wordt uh, spannend dus in Griekenland. Michiel Verduin van de Rabobank, dankjewel. Geen dank. Het gaat. Uh...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 Straks moderne vorm van afpersing. In België is een kredietverstrekker gehackt. En de hackers eisen 150.000 euro. Maar eerst verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Daar heeft de verkeer ook last van flinke regenbuien. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor knop het Kleinpolderplein. Plein 8 kilometer file. De A15 Europoort Rotterdam voor Spijken Nissen 7... Op de A20, ook van Holland richting Gouda... tussen knooppunt ketelplein en Knoopert-De Brechtseplein. 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, 13 minuten voor 5. Gerrit Hiemstra is in de studio aangeschoven. Gerrit, ik vond het best een lekkere lentedag. Ja, dat is denk ik voor uh, veel mensen zo. Maar voor veel mensen ook niet. Want de verschillen in Nederland zijn uh, erg groot op dit moment. Uh, laten we eens beginnen bij de temperatuur. In Zeeland is het tot nu toe slechts 11 graden geworden. Zo. Terwijl het in Twente... 24 graden is geworden. Dus dat is een verschil van uh, zo'n 13 graden. En dat zijn verschillen die in Nederland zelden voorkomen. En hoe verklaar je dat? Nou, er ligt eigenlijk een front over het land. Dus een uh, scheiding in twee luchtsoorten. De warme lucht zit dus in het oosten. Ook in Duitsland zien we temperaturen van 24 graden net over de grens. Terwijl ook heel België fris is met uh, zo'n 12 graden gemiddeld. En op dat grensgebied daar valt ook regen... We horen het net ook bij de verkeersinformatie. In het zuidwesten van het land zit dat nu vooral. En er komen nog wat meer buien vanuit het oosten aan. En die buien zullen ook vannacht en morgen actief blijven. Maar dan zitten ze wat verder naar het noorden toe. En wat denk je dat het uh, de komende dagen gaat worden? Ja, uiteindelijk komen we in koudere lucht terecht. Dat uh, gebeurt eigenlijk vandaag al een beetje in het zuiden van het land. Maar uiteindelijk komt die koude lucht vanuit het noorden onze kant op. En dat zal betekenen dat we na morgen de temperaturen echt serieus naar beneden gaan. Dat we temperaturen krijgen tussen de 10 en de 15 graden. Weer gewoon? Ja, in het weekend. Gelukkig is het wel droog. Ik moet toch een positief puntje noemen. Maar uh, ja, zo'n 12, 13 graden moeten we do mee doen in het weekend. Na het weekend gaan we wel weer richting 15 graden. Dus de lente komt er langzaam maar zeker een keertje aan? Ja, kijk, het, het is gewoon een kwestie van toeval... dat we dit jaar een uh, koele lente meemaken. De afgelopen drie lente-seizoenen lente seizoenen, zijn erg zacht geweest. Vooral uh, 2011 en 2009 waren zeer zacht. Dus we zijn gewoon verwend. En uh, dit koele weer, dat hoort ook bij het Nederlandse voorjaar. Alleen ja, uh, het komt niet zo heel vaak voor de laatste tijd. En nee. als het dan een keertje zover is, ja, dan hebben we pech. Nou ja, laten we hopen dan op een hele mooie zomer. Die ja, laten we dat doen. <laughs> Gerrit, dank je wel. Het is elf minuten voor vijf. Ja, ze deed het geweldig. Soms was ze net de majesteit. Dan weer een schooljuf, afhankelijk van de klas. Dat twittert CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg... na aanleiding van het vertrek uit de politiek... van Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Ze stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor de Partij van de Arbeid. Verbeet zit sinds 2001 in de Kamer en is sinds 2006 Kamervoorzitter.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 Gaat u zitten! De motie De Wit over het opschorten van de toepassing van de leidraad voor bewerking. Wie? Nummer 11. Oh, nou. Dit is echt heel lang geleden dat ik dit gehad heb. De motie De Wit. Wie is daarvoor? De ja. <lacht> SP, GroenLinks, T66, Partij voor de Dieren, verworpen. Ja, u hoorde een uh, lachende voorzitter van de Kamer... die zich verslikt in een ingewikkelde motie. Uh, wat namen de naam dan? Mevrouw Verbeet, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u hoorde een, een, een beetje een strenge voorzitter en een lachende voorzitter. Welke van de twee past het best bij u? De laatste, denk ik. Ja? Maar, ook, maar ik, ben, ik moet eerlijk zeggen, ik kan ook wel streng zijn. Ja hoor, dat is ook wel... Uh... Mijn kinderen zeiden al dat ik daar precies zo was als thuis. <laughs> nou, soms de Kamerleden zich ook wel een beetje als kinderen. Vergelijking zou ik nooit maken. Mensen zijn heel druk bezig om, uh, om echt uh, ja, goede besluiten voor het land te nemen. Dus die vergelijking maak ik nooit. Nee. Ik betrok het op mezelf. Um, we hoorden u ook heel hard lachen. Volgens mij had u het wel naar uw zin als Kamervoorzitter. Waarom stopt u er toch mee?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 Maar nog twee jaar erbij, dat durf ik niet aan. Nee. Als u terugkijkt op de afgelopen zes jaar als Kamervoorzitter. Um, is de politiek dan veranderd? De, de politiek misschien iets omdat de, de verhoudingen in de Kamer. Je hebt veel minder, je hebt geen grote partijen meer. Je hebt veel partijen die ongeveer allemaal even groot zijn. Het is voor de voorzitter iedere keer zoeken naar. Uh, uh, hè? Als ik stem, dan kan ik nooit zeg maar, een beetje uh, denken... Van, oh, dat, dat zo en zo zal het wel uitpakken. Je moet altijd goed opletten, want de, de uitslag is iedere keer anders. Dus de, de combinaties die iets steunen of juist niet... zijn steeds weer nieuw. En de omgeving is natuurlijk ook enorm veranderd. Ik denk dat de sociale media het werk enorm veranderd hebben. Ook wat mij betreft zijn goede. Uh, de, want er wordt wel eens gedacht dat ik er allemaal negatief over ben. Dat is helemaal niet het geval. Ik denk dat het... Sociale media een enorme kans bieden aan de democratie om nog beter te weten wat er in de samenleving leeft. Dus daar moeten we ook gebruik van maken. Maar dat is wel veranderd. Als we nou kijken naar de rol van de Kamer, we hebben net gezien eigenlijk dat die steeds belangrijker gaat worden. Bijvoorbeeld bij de formatie. U, ja. u was ook een van de voortrekkers vorige week, moet ik al zeggen. Toen er gesproken moest worden over een nieuw kabinet, of ook hoe het verder moest. Wat, wat, voor, wat gaat dat betekenen voor uw opvolger? Welke eisen moet die aan voldoen? Nou, kijk, weet je, de, de Kamer maakt zelf het profiel. Dat doen ze altijd aan het eind van een periode voorafgaand aan verkiezingen. De nieuwe Kamer stelt het vast.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 opschrijven, dan moet ik buiten blijven. Ja. U gaat u gaat u, ja langzaam maar zeker dan uh, afscheid nemen. Wat gaat? Nou, u... dus nog 4,5 maand hè? Ja, oké. Okay. Dat is oké, okay. maand is nog wel eventjes. Maar wat gaat u straks doen met de vrije tijd die u krijgt? Nou, geen idee. En ik ga gewoon solliciteren. Ik wil gewoon uh, ook weer aan de slag. Ja. Dus het uh, ik, ik ga niet thuis zitten. Ik hoop wel iets voorspelbaarder werk te hebben. Want dat heb je natuurlijk in Den Haag niet. Je bent uh, eigenlijk altijd uh, 24 uur per dag, ja. 7 dagen in de week beschikbaar. Ja. En, uh, nou, maar, het, lijkt me, het lijkt me wel prettig om een iets voorspelbaarder uh, soort baan te hebben. Maar, maar, nog, maar nog wel een politieke baan? Weet ik allemaal niet. Heb ik ik weet het, dit is voor mij ook, ik ben net, ben net blij dat ik dit besluit genomen heb, zo ver om iets anders, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Nee, maar ik kan me voorstellen dat u ook misschien, hè, juist ook door wat u net zei, dat u ook meer tijd aan uw privéleven wil gaan besteden. Nou, tuurlijk. En, en, en uh, ik, ik heb wel al die jaren uh, in ieder geval op mijn kleinkinderen gepast, niet iedere week, maar om de week. Dus daar heb ik enorm van genoten en uh, dat blijf ik ook gewoon doen. En, het, uh, en, en, en natuurlijk lijkt het me fijn om, uh, om eens een keer een vakantie te kunnen boeken... zonder uh, de paniek van, oh jee, als er maar niet iets gebeurt... dat ik het toch weer moet afzeggen. En, uh, want dat is natuurlijk altijd zo. Je weet nooit uh, als je iets boekt dat je ook kunt gaan. Want de Kamer gaat altijd voor. Ja. En, uh, en dat, dat lijkt me wel prettig. Dat je een iets naar, dat, dat noem ik dan een iets planbaarder uh, bestaan uh, krijgt. Ja. Maar joh, ik heb, het, ik heb een fantastische tijd gehad. En uh, nogmaals, het had voor mij nog best tot 2015 uh, mogen duren. Dan was ik ook zeker uh, gebleven. Mm. Maar nu, die, dat commitment aangaan, dat, uh, dat vind ik te veel. Maar goed, voor die tijd ook nog een lastige periode tegemoet. Eh, en een maand leuke nog. periode. En een leuke periode. Ik, ik, ik uh... hou van spanning. Ik, ik hou er niet van als het allemaal hetzelfde is. Beet, ik wens u nog heel veel succes de komende maanden. En veel plezier. Dank je wel. Het is vier minuten voor vijf geworden. We gaan naar België. Want hackers dreigen daar gegevens van klanten... van de kredietverstrekker Elantis openbaar te maken. Elantis, dat is een dochteronderneming van de bank Belfius. Voorheen Dexia. En het bedrijf moet dus voor vrijdag... 150.000 euro betalen. Als ze dat niet doen... dan zullen de hackers de gegevens publiceren op internet. De woordvoerder van Belfius is uh, Monique Delvoog. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Voor vrijdag 150.000 euro betalen. Gaat Nederland dat bedrag ook inderdaad aan de hackers betalen? Wij gaan dat in geen geval doen, want wij geven niet toe aan chantage. Laat dat duidelijk zijn. En dat betekent dus dat uh, de kans bestaat dat de privégegevens... van uw cliënten of van potentiële cliënten op straat komen te liggen? Ja, wel, dat valt nog te bezien natuurlijk. Hè. Dus uh, wat we nu uitzoeken is uh, uh, welke gegevens uh, de hackers hebben kunnen bemachtigen. Dat is één. En dat is een onderzoek dat wij zelf uh, intern uitvoeren... ...tezamen met een aantal externe specialisten. Maar ook uh, de politie is op onderzoek uitgegaan. Wij hebben ondertussen trouwens ook uh, de uh, site offline gezet. Dus met het gevolg dat er ook uh, daar, langs daar geen, geen lekken kunnen ontstaan. Ja. En dus uh, zo zoeken wij nu... Dringend uit uh, welke gegevens zij hebben uh, met de bedoeling van uh, ze toch dan een, een, uh, een pad in de korf te zetten, ja. bij wijze van spreken. Nou, Wat voor gegevens gaat het dan, uh, denkt u? Wat? Want bij u, u bent de kredietverstreker en mensen kunnen bij u uh, geld lenen. Dus ik kan me zo voorstellen dat, dat, dat er gegevens zijn over inkomen, over privéomstandigheden. Wel, het is eigenlijk. Is, is eigenlijk een, een dochteronderneming van uh, Belfius, zoals u zojuist hebt gezegd, die uh, consumentenkredieten verstrekken en ook hypothecaire kredieten. En dus mensen die van plan zijn om van die kredieten gebruik te maken, kunnen op de site uh, via een soort van simulatie uh, intikken, persoonlijke gegevens intikken met de bedoeling van dan de rekening te maken. Nu, die persoonlijke gegevens die zijn redelijk algemeen. Hè? En dus je kunt niet zeggen dat, dat echt eigenlijk uh, uh, dat die. Uh, dat die heel strikt zijn. Uh, algemene gegevens zoals naam, voornaam en dergelijke. Uh, maar en inkomen? Inderdaad een simulatie. Ja? Inkomen staat er ook bij? Inkomen kan er eventueel bij staan. Uh, Hoeveel geld ik er lenen? Dat, uh, nee, dat niet. Dus het zijn echt heel algemene gegevens. Oké, okay, en, dus en, en denkt u dat uw cliënten uh, geen bezwaar hebben als dat vrijdag op het net uh, verschijnt? Ja, toch wel. Uh, wij hebben de, trouwens met een aantal cliënten ook al contact gehad, uh, telefonisch we hebben hen ook een brief gezonden. Uh, je merkt wel dat uh, de mensen die wij gecontacteerd hebben, dat die uh, uh, redelijk um, uh, neutraal uh, reageren. Uh, uiteraard eigenlijk niet willen dat hun gegevens uh, worden vrijgegeven. Dat is nogal duidelijk. Goed. En vandaar dat wij nu uh, de koers tegen de tijd houden om ervoor te zorgen dat voor vrijdag, uh, dat in elk geval wij weten wie de hackers zijn, welke soort van gegevens... Ze hebben ja. uh, om op die manier ze toch uh, een staatje voor te nemen. Dank u wel Monique Delvoe van uh, België, voor uw uh, commentaar. Graag gedaan. We gaan naar het nieuws van zes pardon, vijf uur en daarna is het Radio 1 Journaal er weer. Graag tot zo. Elke werkdag. BNN Today. En heel wat anders dan dat gezwam van daarnet. Oeh, gezwam, zei die vloedering. <laughs> Aftakeling van de politiek S'avonds om half negen op radio 1. De vorige kabinetscrisis met Balken en heb ik ook uh, een week of twee in Den Haag gezeten. En dat Hoe was, was heel negatief. Je 12? <laughs> uh, ja. Nee, ja. maar <laughs> Nee. Luister en kijk mee op radio 1.nl radio 1. Het nieuws van alle kanten.